Drie uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De gemeente Heerlen wil aan het eind van de middag weten... of de appartementen boven winkelcentrum het loon veilig zijn. Afgelopen nacht werd besloten tot evacuatie van de bewoners... omdat de veiligheid niet langer kon worden gegarandeerd... omdat er mogelijk gevaar was voor instorting. Mocht blijken dat het appartementengebouw veilig is... mogen de bewoners voorlopig maar één keer terug... om wat spullen uit huis te halen.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 In Oostenrijk is een jongen van 15 opgepakt omdat hij met zijn eigen kleurenprinter vergeld vervalste. De jongen uit de stad Linz had in een boek gelezen hoe hij eurobiljetten kon namaken. Nadat hij ze had geprint probeerde de jongen eerst om in de schoolkantine te betalen. Maar Toen niemand ontdekte dat het vals geld was ging hij op meer plekken betalen en deelde hij het geld uit aan zijn vrienden. In totaal zou hij voor ruim 3000 euro aan nepgeld hebben geprint. De jongen riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar. FC Twente raadt de eigen fans af om naar Polen te reizen voor de laatste groepswedstrijd in de UEFA Cup tegen Wiesla Krakau. De club zegt dat de veiligheid van de supporters niet te kunnen waarborgen en verkoopt daarom ook geen kaartjes voor het duel op 14 december. Tussen de supportersgroepen van Twente en Wiesla zijn irritaties. Bij de heenwedstrijd in Enschede mochten een groep Poolse toeschouwers het stadion niet in. Later bleek dat ten onrechte. Gesprekken over compensatie voor de Poolse fans zijn nog niet afgerond. Het weer vanuit het westen opklaringen. In het noorden blijft er kans op een bui. Morgen redelijk bewolkt en iets frisser. 7 graden land in maart tot 10 aan zee. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, verkeersinformatie. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en het Kleinpolderplein staat 2 kilometer. En is de rechter ook dicht.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 Ondek samen met Philippe en onze welkomers de leukste adresjes op alle Thalies-bestemmingen. Reserveer voor 18 december en boek Brussel vanaf 25 euro. Thalies, van harte welkom. Voorwaarden en reserveringen op thalies.com. Als u nu lid wordt van de VARA voor maar 8,50, kunt u een cadeau kiezen dat veel meer waard is dan die 8,50. Bijvoorbeeld de CD Vroege Vogels ter waarde van 14,95. Ja. Dus ga snel naar vara.nl, word lid voor maar 8,50, kies een cadeau met overwaarde... en maak bovendien kans op mooie prijzen. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Goedemiddag. Uh, u bent wederom verbonden met uh, Carré in Amsterdam. We zitten in de Amstel-foyer op de vierde etage. Zeer goed bereikbaar met de lift. Dus bent u in de, in de buurt, komt u even langs. Gezellig hier. We hebben leuke gasten zoals dit uur of dit half uur eigenlijk aan tafel. aardstaartjes. Uh, uh, Staartjes. Hij speelt een, uh, een van de voornaamste rollen. De paterfamilias, om het zo maar eens te zeggen. Uh, in, in een uh, soort familieserie, kerstserie geschreven door Robert Alberdingtijm, die naast hem zit. Uh, uh, Olly Hartmoed, uh, even, even, wie is Olly? Het, het gordijnpaleis van Olly Hartmoed, ja. zo heet het. En ja. Olly Hartmoed, dat is uh, ja, onze nieuwe held. Dat is het hoofdpersoon van de serie. Het ja. is een jongetje van negen met een ongelooflijk ingewikkelde familie... waar iedereen ruzie heeft met iedereen. Iedereen tien keer uit elkaar is en in elkaar is... En... Ja. Uh, en hij heeft een uh, taak om die familie bij elkaar te brengen. En dat, uh, die, die, die taak die je volbrengt die met, met verveld. Tenminste, hij doet zijn ontzettend zijn best. Maar ja. staat hier overigens uh, bijna honderd in die serie. Ja. Hoe, hoe, mag ik even vragen, hoe oud ben, bent u nou eigenlijk... Iitaard, het scheelt niet zoveel, maar nee? er zit nog wel uh, 26, 26 jaar... 26 jaar ja, ja. jonger dan Joan Collins. Ja, ja maar ik, ik speel dus de vader van Kitty Kouba. Ja. Daar kun je er meer bij voorstellen. <laughs> Ook aan tafel Ronald Kieft met een drietal klassieke cd's... die je straks gaat bespreken. Even kort, wat, wat, wat, wat kunnen we verwachten? Uh, eerste cd is Counter counter-tenners. Uh, dat is niet een of ander agressief uh, computerspelletje... maar dat gaat, zijn countertenoren. Uh, uh, uh, mensen die nog nooit van de componist Koes precies ge ge ge gehoord hebben, hoeven zich niet te genereren. Ik ken hem ook pas 36 uur. Hmm. En eh, Hannes Minnaar, en dat is zeg maar mijn gok als het gaat om de belangrijkste pianisten in de komende 25 jaar in Nederland. Oké, okay, deze uh, voorspelling die uh, wordt gearchiveerd, dat snap je. Uh, we gaan eerst even naar uh, Sebastiaan Timmerman, want die kijkt naar, het, uh, naar de 1500 meter dames, de wereldbeker, schaatsen in Tialf, Heerenveen. Of is, is het alleen de uitslag die je mij kan melden? De uitslag kan ik inderdaad ja. melden, want ze zijn, uh, tijdens het nieuws zijn uh, ze gefinisht. En uh, ze zijn bijvoorbeeld Christine Nesbit en Irene Wust. Uh -huh. um, Wust, Olympisch kampioenen natuurlijk, Nederlandse kampioenen, wereldkampioenen, specialisten op deze afstand. Maar werd toch. Ruim verslagen door die Canadese Christine Nesbit in de laatste rit. En de 1.55.68 van Nesbit betekent ook de winnende tijd. En dat is een hele goede tijd. Want er is dit seizoen nog nergens ter wereld zo snel gereden als dat er nu gebeurd is. Door die Canadese Christine Nesbit wust Finist met anderhalve seconde bijna achterstand. Maar dat is wel genoeg voor de tweede plaats. Haar 1.57.15. Maar ze was niet tevreden. Zichtbaar. Sikova de Rusin wordt derde. En andere Nederlandse dames vielen een beetje tegen. Staan niet in de top van de van het klassement Linda de Vries, Diana Valkenburg en Marit e tiende, elfde en twaalfde op de 1500 meter. Waarin Nesbit dus even een tikkie uitdeelt aan Irene Wust. Dankjewel, Sebastiaan Timmerman, daar in, uh, in Tielf in Heerenveen. Elke week hebben wij uh, live muziek in Opium. En ik zeg ook, elke week ook dat we weer een wereldband in huis hebben. Nou, maar vandaag is dat echt zo. Ze worden wel de gekste mannen sinds Spike Jones genoemd. De Marx Brothers van de wereldmuziek, de opvolger van Mini en Maxi. Hier zijn ze, de wereldband. De Wereldband met een uh, citaat van Too Unlimited volgens mij. Maar goed, uh, straks hoort u ze nog een keer. Uh, ik denk muziek uh, ja, waar je, je bloednerveus van wordt. Maar ik denk ook dat als je, uh, als je een surprise aan het maken bent... dat het ineens heel erg snel gaat allemaal. Dit is Opium. Olly Hartmoed komt niet uit een normale familie. In de nieuwe kerstserie Het Gordijnpaleis van Olly Hartmoed... komen homoseksuele, allochtonen, gescheiden gezinnen, alcoholisten... voor die ook nog eens allemaal met elkaar in de clinch liggen. Aan tafel scenario schrijver Robert Albenink-Tijm en Aard Staartjes... die de rol van opa-pa opa speelt om wiens kerstwens het verhaal draait... Ja, het lijkt of alle problemen van, van, van. of problemen in ieder geval. de, de hele maatschappij samenkomt in één gezin. Nou, dan vergeet je nog de. new reborn Christians. de. Uh, transgenders. De... Inderdaad, ja. dat we, dat we ja. hebben, hebben. we hebben om ons heen gekeken. Ja, ja dat, dat komt allemaal uit, jou, uit jouw mouw, hè? Ja. Ja, ja, je zit naar Aard te kijken. Aart heeft niet meegeschreven aan het scenario, Nee, nee, toch? nee. nee, nee, nee. nee. Had, je, had je mee willen schrijven? Had je dingen nee, anders nee, gedaan? Nee, nee, nee, helemaal niet. <laughs> ah, Aart heeft in zoverre meegeschreven dat ik hem in mijn hoofd had toen ik opa pa schreef. Ja, nee. ja. Jullie hebben eerder samengewerkt bij Circus Waltz. Komt het ja. daardoor? Ja, ja, ja die... daar, daar kennen we elkaar van. Of die, die prachtige circusfamilie, waar, ja. waar je ook al een paterfamilias speelde. Ja, ook al, ja. ja. Maar niet zo oud. <laughs> nee. Nee. nee, het leuke, Robert, is dat je hebt deze serie eerst aangeboden... of, of nee, gemaakt uh, voor, de, voor het CDF, de Duitse televisie? Ja. En bij nader inzien vonden ze het toch niet helemaal geschikt. Ik, ik, ik had hem bedacht inderdaad voor de, voor de ZDF. Want die benaderde me van, van, wil je niet een kerstserie maken? En, uh, uh, en het liefst iets met, eigenlijk... Ze kwamen toen met het idee, zou je iets rond met de circusfamilie willen doen? Nou, hey. Dat had ik natuurlijk al gedaan. Dus ja, die had je nog leren. Ik neer. zei van, ik, misschien moet ik een andere familie bedenken... die nog raarder is en ingewikkelder. En toen ik dit plan ontvouwde bij, bij de Duitse dramaturgen, zei ze... Ach zo, Robert. Denk ZDF en denk Weihnachten. Dat is zeer conservatief, ja. Ja, dat is dus nou niet ja. Ja. <laughs> de dus, ja, uh... dus uh, spitsenklasse, maar u kunt naar de deur. Ja, ja, ja. Dat, was, uh... dat is wel jammer. Tot, nou, toch? Wat ze, nee, ze voorstelde was om het veel braver te maken. En dat vind ik dan zonde van zo'n verhaal. Dus en, wie hadden het moeten? De en... transgenders en de reborn Christians en homoseksueel? Ik denk allemaal. Allemaal, ja. ja. ja. ja. ja. Dat, ja, dat is toch ja, jammer. Maar, maar krijg je, je krijgt dus niet alle vrijheid op zo'n moment om te schrijven. Nou, je in, in Nederland krijg ik dus wel alle oh. vrijheid. En dat is natuurlijk geweldig leuk dat de VPRO op een omarmde en zei: Ja, maar dit willen wij dolgraag doen en precies zoals je het hebt bedacht. Ja, ja. Dus ja, je was teleurgesteld in het CDF natuurlijk. Jammer dat het niet mag. Nee, ik was er ook niet, niet, niet in zoverre niet in teleurgesteld. Ik, uh, ik, ik heb mijn geluk natuurlijk een beetje. Geprobeerd daar en, en gekeken hoe ver ik kon komen. Nou ja, ja, dat ik dacht, Dus ik had het ook. Ja, ja, ja, ja. Maar zijn nu voortaan alle deuren ook dicht voor jou in Nederland? Nee dat hoor. Dat, dat nee, dat nee. Ik, ik, ik denk dat het zou me niks verbazen als de serie straks af is. Dat ze denken oh. eh, met een de nagesynchroniseerde aard <laughs> ja. dat het dan er toch op de zinnen komt. Heb ja, ja. je een goede Duitser in huis? Of? Nee, nee, nee, nee. Nee, dat zou ik helemaal niet durven. Dat ga je niet zelf doen. Nee, nee, nee, nee. Nee. Even de, de, de rol van opa Paul. Het is het is, een, het is een prachtig gegeven, het is een echt een kerstgegeven. Hij, hij heeft een wens. Ja. En die deelt hij mee aan zijn kleinzoon Olly. Ja. Nou ja, het, het is een hele rare figuur. Wat toen ik het eerst las, dacht ik: wat, wat is dit nou toch? Want het is onbestaanbaar, deze man. Dus is heel raar. Wat, wat Want hij, Nou ja, hij is de enige die niet meedoet met al die conflicten. En die er ook helemaal boven zweeft. Mm -hmm. Want een hele of... familie die, die ligt uh, in, in de clinch met elkaar, hè? Ja, iedereen, iedereen heeft met iedereen ruzie. En hij heeft maar één wens voor zijn honderdste verjaardag. De hele familie bij elkaar. En dan weet hij zelf ook wat het is een onmogelijke opdracht. En de witte kerst. Ja, en een witte kerst. Twee mensen. Wat kan het je schelen als je bijna honderd bent? Ja. Dat, is natuurlijk, dat zit er wel achter. Dat kan ja. je helemaal geen barst meer schelen. Ja. Hij, hij, hij, zit, hij, ligt daar, uh, hij is bijna dood in het begin. En dan, uh, de, ja. vervolgens gaat het weer wat beter met ja. hem. Ik heb alleen de eerste aflevering gezien. Dus hoe het verder met de andere drie gaat, weet ik niet. Ik ben wel heel nieuwsgierig geworden, dat ja. wel. Maar hij ligt dan een beetje op zijn bed. als een soort Prospero, vind ik. Het. Hij vindt soms ja. zo'n zo, zo, zo, zo, zo uh, tovenaar ook bijna. Ja. Hij heeft iets iets ja. magisch heeft hij. Was nee, dat ja, ook, die... Daar kon ik niks aan doen, dat wilde de regisseur, Norbert. Ja, Norbert die, die zei toen, ja, je moet een masker op... Dus het moest mijn hele gezicht veranderd. En je hmm. moet hele lange bakken en, en van die hoge wenkbrauwen. normen moet dat nou toch allemaal? Kijk dan voor een oude iemand. Dat is het oude minister-president De Jong. En die is 94. En die ziet er nog piepjong uit. Daar hoef je weinig aan te doen. Ja. Nee, nee, nee. Het moest allemaal ja. Ja, buitenissig. Dat betekent dat je uren in die smink zit Ja, scherven. drie uur. Drie uur. Ja, drie uur. almachtig. Dus ja, er kwam een speciaal make-up artist, zoals dat heet. Die kwam met zijn autootje uit Molkendam gereden maar... naar Brussel. Hm. En die ging dus om kwart over vier weg. Maar ja, dat is aardse eigen schuld, want hij ziet er gewoon te jong uit. Ja. Nou, hou toch op. Ja. Ja, <laughs> maar, maar dan, nou ja, dan ging ik zitten en drie uur later mocht ik dan gaan, uh, gaan filmen. En dan mag je misschien drie woordjes zeggen en dan ben je weer klaar. Of zo niet. Kwam ook voor. Kwam voor. Kwam of helemaal niks zeggen, dat kwam ook voor. <laughs> ja. Ja. Laten we even naar het fragment uh, gaan luisteren uit uh, Olly Hartmoed. Wow. Ja. Wordt u honderd? Ja. ja. Wat wilt u dan hebben? Mam. Niet zoveel. Maar. Eén ding, maar, maar dat, dat, dat kan toch niet. Wat dan? Wat is het? Nee, nee, nee laat, laat maar zitten, jongen. Kom op, u wordt honderd. U mag alles wensen wat u wilt. Het aller, allerliefste... wil ik dat de hele familie samenkomt. De hele familie nog één keer bij elkaar... Voor mijn verjaardag. Ja. Het, het, het Gordijnenpaleis uh, uh, heet het. Uh, waarom gordijnen? Vind je dat iets typisch Nederlands of zo? Nee, het is, uh, het, het is vooral een soort metafoor... voor een familiegevoel, huiselijkheid. Uh, ik, ik zocht iets waarin de, uh, de familie Hartmoed vroeger echt iets betekend had. Dat het een bijzonder belangrijke familie was. En wat voor... Olly voor het hoofdfiguur nog, nog zichtbaar was. Dus ik dacht, als ze nou een hele grote winkel hebben gehad. en mm. het heet nog steeds. Het hart moet dit of het hart moet dat. of. wat voor een winkel zou die familie gehad kunnen hebben? En toen dacht ik, is het is eigenlijk wel heel erg leuk. als dat een gordijnenfamilie is geweest. als ze gordijnen verkocht hebben. en, en Olly daardoor geobsedeerd is door gordijnen. Ja, dus want hij weet alle. Uh, alles wat, wat hij aan gordijnen ziet. Hij herkent het meteen als hartmoed. en ja. hij weet ook het type en het soort stof. Ja. En, en... Alles. Hij weet hoeveel banen je nodig hebt. Hij weet hoeveel voering je nodig hebt. Ja, maar die jongen ja. die, die verlangt ook heel erg naar die huiselijkheid... die uit gordijnen spreekt. Hè? Ja, maar het, het leuke is dat hij dat nooit zo letterlijk zegt. Ja. Maar door, door het over gordijnen te hebben... kom je heel erg dicht bij zijn gevoel. Het is, op, het is uh, aardrijd op Brussel, uh, in Brussel gedraaid. Het heeft een hele ja, uh, uh, niet-Nederlandse sfeer. Dat klinkt een beetje ja. lullig, maar... Uh, uh, uh, het is moeilijk te plaatsen, maar het is, is het allemaal Brussel geweest? Nee, het is ook heel veel luik geweest en ook buiten luik. Daar heb je een plaatsje, dat heet Serre. Daar draaien de geboeders Dardenne al hun arthouse films. Uh -huh. En dat is een beetje een dorpje... dat is niet bij de hoogovens, maar in de hoogovens gebouwd. Dan moet je je voorstellen dat je huisjes hebt... palma's gigantische staal- en kolenfabrieken. En het leek ons mooi om de wereld van Olly ook niet zo'n veilige wereld te laten. En dat dat ook een, een moeilijke, weerbarstige wereld is waarin hij op moet groeien. Het heeft ook iets tijdloos. Hè? Want er rijden autootjes rond uit, uit de jaren 50 of oude Fiatjes ja, de jaren 60. Al, ja, het is, he helemaal, het is helemaal een eigen tijd. Ja, dus, ja. Het is de raarste auto. de wethouder Tulp, die rijdt zelfs in een amfibiewagen rond. En je denkt, wat is er toch met die auto? Die staat te hoog op de wielen. Maar dat, dat is... Uh, ja. ja, ja. Wat, wat voor sfeer wilde je? Want dit is misschien meer iets wat een art director dus degene die de set aankleedt voor zijn rekening neemt, maar ja, dat, dit, dit, jij moet uh, het goedkeuren ten slotte. Nee, ja, het is vooral ook een keuze van de regisseur, van Norbert. Mm. En uh, wat hij heel graag wilde was laten zien dat die familie is samengesteld. Het allemaal rare types die eigenlijk niet bij elkaar passen... en toch één geheel gaan vormen. En dat de wereld waar Olly opgroeit ook is samengesteld. Dus ook rare, zitten ook computeranimaties in... en rare flatgebouwen en, en die, nou, die rare huisjes. Maar het is eigenlijk een soort hele grote kijkdoos... waar je, waar je naar zit te kijken. Mm -hmm. Ja, het, het, maar het is een sfeer. Je staat, jou staat iets voor ogen als je begint. Je ja. hebt eerder de Daltons gemaakt, een prachtige jeugdserie. Nou, Circus Waltz hadden we het al over. Waar, waar begint dat? Hoe... hoe? Nou, die sfeer, Beg, die... voor, voor, voor een schrijver begint dat eigenlijk niet eens zo visueel... maar begint dat meer bij een gevoel wat je wil vertellen. Mm -hmm. En uh, het, uh, het gevoel wat, wat, ik wilde, wat ik belangrijk vond, was dat... Uh, Kinderen groeien nu op, of mensen hebben uh, familieverbanden... die niet meer de klassieke familieverband zijn. Mensen uh, hebben niet meer allemaal een partner voor het leven. En daar blijft het bij. Kinderen hebben niet allemaal uh, hetzelfde stabiele huwelijksleven... als dat uh, misschien verwacht wordt of werd. Maar zoals het misschien ook nooit bestaan heeft, behalve in kerstverhaaltjes. Dus het leek ons heel mooi om zo'n kerstverhaaltje te maken. Maar dan met een familie waarin... Niets volgens de klassieke lijnen loopt. maar waar je toch voelt. dat het belangrijk is. Dat, dat je verwant voelt met de mensen om je heen. en dat je dat ook als kind zelf kan kiezen. Ja, ja. Dat is een grappig zin. zit ik nu te denken. ik associeer artsstaatjes altijd meer met Sinterklaas. en niet met Kerst. Ja, dat is waar, maar dat is een tijd geleden. Ja, ja. als, als uh, verslaggever oh, bij verslaggever. de intocht. Ja, ja. En, en, en, en uh, heb, je, heb je ooit wel eens iets. Uh, in, in kerstsfeer of kerstproducties. of iets dergelijks gedaan? Nee. Is, is dit ook een sfeer die jou aanspreekt? Uh, nou, nee, niet eens zo erg. Wat, wat ik het, het, het mooiste eraan vind is dat sprookjesachtige. Het, mm. het, het onbestaanbare. En dat je. Ja, een voorbeeld is: we, we filmden in een uh, psychiatrische inrichting, een gekkenhuis zeg maar, maar in België, bij uh, Namen. En dat was een, een, een soort wintertuin. Dat is waar schoolpapa woont, hè? Uh, ja, er is hier. Nee, maar er wordt een van de, van de dochters wordt erheen vervoerd. Oh. Want die is gek gewoonlijk. Maar In deel 3. Het is zoiets raars. En ook de figuranten die er waren, waren gewoon bewoners van Aha. dat te huis. En dat had. Zo'n sfeer dat je denkt, ja, welke tijd leven we eigenlijk? En dat, is, dat is, maakt het mooi. Het is sprookjesachtig. En wat betekent dat voor je spel? Hoe, hoe, hoe speel je sprookjesachtig? Of wordt nee, dat ik, niet ik, van je gevraagd? Ja, ik hoef, je moet eigenlijk helemaal niks spelen. Nee? Nee, nee, want ik zit daar gewoon met dat, met dat hoofd. <laughs> er overkomen mij allemaal dingen. Ja, ja. Ik hoef, nee. Het enige is dat er, als, er, als die ontroerd wordt, dat dat ook echt is. Al die dingen die, die ja, dan uit zijn echt... Maar voor de rest. Ja, nou ja, goed. Het is, het is een hele rare dubbele man ook. Het is ook een dwingeland. Mm -hmm. Hij is heel aardig, maar heel dwingend. Ja. En hij is heel mysterieus ook. Heeft hij ook en... nog iets met gordijnen of niet? Ik heb helemaal niks met gordijnen. Nee? Ik heb ze thuis, maar, ja. maar uh, <laughs> niet. Dit is ook van die. Ik heb ook een ochtendjas aan die gemaakt is van gordijnen. Ja, dat is een heel raar gevoel, ja. maar ja. Ja. ja. Het karakter opapa heeft. Uh, uh, die heeft vroeger de gordijnenwinkel gehad. Ja. Dus die is eigenlijk de, de nestor van, van Olly. En hij legt ja. Olly alles uit ja. hoe gordijnen werken. En ja. dat bijvoorbeeld... Uh, en alles wat Olly in het leven moeilijk vindt... dat legt opa-papa uit aan de hand van gordijnen. Bijvoorbeeld hij heeft ruzie uh, met, met een vriendinnetje en een vriendje. En dan zegt hij van... God, als je ruzie hebt, gaat dat dan ook ooit over? En... Opapa zegt, nou ja, dat is eigenlijk net als met gordijnen. Ja. Want uh, die kunnen ook gekreukt raken, maar het ligt nooit aan de gordijnen zelf, maar aan de ophanging. Dus je moet zorgen dat de ophanging goed is en dat doet de zwaartekracht de rest. Ja, Ronald, ja. vind ik zo geestig. Je zei, hè, Robert, uh, je hebt het geschreven op aardstaartjes hmm. eigenlijk. En hij lijkt mij ook een optassom van alles wat ik van aardstaartjes in de afgelopen 50 jaar gezien heb. Van Stratenmaker tot, tot, tot, tot uh, om Willem tot C.S. Uh, en, en alle andere dingen die ik om gezien heb. Dus ik kan het is ook echt helemaal logisch. Het is, heel ver... ja, het is een anarchist en toch ja. heel warm. een dat... eh, kamerjas van gordijnen vind ik eerlijk gezegd, bijna oma Willem. Oma Willem, ik, uh, ja. Uh, jas. Heb ik nog niet aan gedacht, maar dat zou kunnen. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. een hele carrière voorbij ineens zie ja, ja. ja. ja. Nou, ja. nog eventjes. Nou. <laughs> nou, we gaan nog even door, zou ik zeggen. Ja, ja dat bedoelde ik er niet mee. Gezegd. Ja, nou ja, ik wel. <laughs> ja. Goed, nou, het komt vanaf uh, volgende 10. week. Hè, volgende ja, zaterdag, week, zaterdag 10 december. Ja. En dan elke zaterdag, alle zaterdagen van december... ook de 17e, maar ook de 24e december op kerstavond. Nee. Voor de hele familie heel ja. leuk. En 31 december op avond. En dan is het weer voorbij. Ja, Olie Hartmoet, het gordijnpaleis van Olly Hartmoet. 10 december dus, vier weken lang, zeven uur bij ZEP op Nederland 3. De week. virtuele vitrine. <treeks> Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Ik ben Yvonne van den Hurk, actrice, theatermaakster... en schrijfster van het boek en de voorstelling Hormonologe. Ja, Yvonne van den Hurk voegt een nieuwe lood toe aan de hormonologenboom. De tour met Milou Frenke en Ineke Veenhoven was zeer succesvol. En nu is er ook een luisterboek en het Hormonologenboek. Wat lezen we daarin? Het verschil tussen het boek en de voorstelling is dat ik in het boek... een aantal favoriete gesprekken die ik heb gehad met vrouwen... Um, kwijt kan. Ik beschrijf precies wat ik zelf heb meegemaakt. Um, met mijn eigen overgang. Maar ook alle vrouwen die ik sprak. Wat in de voorstelling ontbreekt. Zijn bijvoorbeeld gesprekken met vrouwen... die vervroegd in de overgang kwamen. Uh, wat in de voorstelling ook niet zit. Zijn natuurlijk alle reacties die ik heb gekregen. Alle tips van, uh, van het publiek. Het boek bevat dus ook... alle theaterscènes. Maar ook de opmaat naar iedere scène. Je krijgt dus scène te lezen, maar ook uit wat voor uh, verhalen, voor wat voor gesprekken... die monoloog gedestilleerd is. Ik hoop dat dit duidelijk is. Ja, we kunnen het nog prima volgen allemaal. Uh, overigens betekent dit niet het laatste monologe hoofdstuk. Want vanaf januari, half januari start een nieuwe tournee met een nieuwe cast. En die toert dan tot uh, juni overal in het land. Als je met elkaar in zo'n voorstelling zit, met 6.700 vrouwen veelal. En ik hoop volgend seizoen, of tenminste vanaf januari... dat er ook mannen wat naar het theater durven komen. Want je kan er echt wat van opsteken. En behalve dat ook lachen. Dus als je in zo'n zaal zit met elkaar... dat je dan ja, iets deelt. En het is echt niet alleen maar... Uh, oh, wat zijn wij zielig, oh, wat uh, zie je wel dit en dat. Maar het is gewoon, hé, hey, ik zit niet in mijn eentje in dat pakket. ik uh, Zij ook, en zij ook, en zij uh, ja. ook. Je hebt gewoon een hele leuke avond... waarin heel veel voorbij komt, allerlei... Aspecten, facetten van de overgang gewoon ook van het leven. Ja, in die nieuwe kast hebben we ook onze eigen Nelleke van der Krocht van Avro. Uh, nou, mooi dus. Uh, van het leven naar de verstilling. Want wat zet Yvonne van den Hurk in de virtuele vitrine? Ik ben absoluut oh. geen uh, verzamelaar. Maar ondanks dat ben ik uh, per ongeluk ineens verzamelaar van vogels geworden. Vogels. Uh, de eerste die ik heb aangeschaft was bij mijn kapster. Want zij verkocht dat in haar uh, kapperszaak voor een goed doel, Keniaanse kunstenaars maakten van een steen... die ze helemaal polijsten en daar een beetje een kopje uit houden... met een klein bekje eraan. En uh, de poten fabriceerden van een soort ijzerdraad... die ze in de vorm van nou, twee klauwtjes maakten. Nou, heel simpel, ik weet niet of ik het zo goed beschrijf... maar waar ik op viel was het zachte, het ronde van de vorm van het lijfje van die vogel... gecombineerd met die rare staketsels van poten. Um, daar viel ik op. En sindsdien ga ik uh, iedere keer als ik bij de kapster kom... kies ik een ander vogeltje uit. Of om een cadeau te geven, of aan mijn verzameling toe te voegen. En als je wil zien hoe die verzameling inmiddels... Nou, ik heb er nog maar zes of zo, hoe die eruit ziet... dan uh, kun je kijken op het uh, filmpje van uh, de virtuele vitrine op de Avro Opium. Ja, precies, op opium.avro.nl of op onze Facebookpagina... die met de week leuker wordt. En ook op uh, YouTube, want dan moet u even zoeken bij Hans bij de AFO. En volgende week is er geen virtuele vitrine... want dan, dat weet u, vieren we ons twintigste verjaardag. Hier ben de piep. Um, inmiddels aan tafel ook uh, Jeroen Carabé... want ik ga zo met hem praten over de ondergang van Abraham Rijs. Uh, tentoonstelling in het Duitse Osnabroek. Tentoonstelling met uh, schilderijen die hij heeft gemaakt... over het leven en het einde van zijn opa. Toch? Van, ja. van, van moederskant. Yeah. Ja, ja. Um, ik wil graag eerst even een uh, cultuurtip nog vragen aan... aan ook Jeroen wellicht ook een, uh, iets, iets gelezen, gezien, gehoord... wat de, de moeite waard is. Ja, het ja. ja, overvalt me een beetje. Nee, ik heb, eh, omdat ik de laatste tijd heel erg druk was... heb ja. ik niets gezien, nog gedaan of gelezen. Uh, maar ik was... Uh, en ik heb net gevraagd of ik dat mocht zeggen... maar ik was in Parijs en heb ik een toonstelling gezien... die zo adembenemend mooi was. Mm -hmm. Over Gertrude Stein en Laag. de broer. En alle, verzaam, alle schilderijen die ze verzameld hebben. Um, die onder andere een rol spelen in de film van Woody Allen. Midnight in Paris, ja. Precies. ja dat is geweldig. En uh, daar hangen dus al die schilderijen die die mensen ooit gewoon aan de wand hebben gehad. En dat deed uh, mijn hart sneller kloppen. Dat okay. ik zou zeggen, In Grand Palais. Is in het Grand Palais, ja. oké. Okay, ja. Dan Aartstaartjes, uh, een tip. Uh, het Groningen Museum heeft een tentoonstelling van allemaal Groningse landschappen. Mm -hmm. oh, ja. uh, dat vind ik mooi. Maar ja, dat, dat, ik heb het nog niet gezien, maar ik kreeg een uitnodiging en dacht dat heb ik zeker zien. Ja. ja, prachtige rode boerderijen die er niet staan, maar dat is nou juist het leuke. Dat dan. is het leuke van de schilderkunst, toch? ja. ja. Robert, heb jij een tip? Nou, een film die ik zelf nog niet gezien heb, maar die heel goed schijnt zijn. De Artist. Uh, een film zonder geluid. Of zonder, uh, met geluid, maar zonder uh, dialoog. Uh -huh. En ik heb uh, op het IT van een hele mooie documentaire gezien van Michiel van Erp. I'm a woman now. Over uh, mannen die de eerste seksoperatie gehad hebben in Casablanca in de jaren zestig. Uh -huh. En die is ontzettend mooi. Oké, okay, dankjewel. Uh, dan wellicht er al ook, hier ook een keer. Type... Uh, nou ja, het is dus een, een beetje oud, maar, maar een fantastisch boek. dus mag genoemd worden van David van Rijbroek, Congo. Hmm. Uh, het gaat over de geschiedenis van Congo, maar het gaat eigenlijk over de geschiedenis van België. En uh, ik ben al half Belg, dus dat blijft mij altijd weer fascinerend. Je bent verbelgd. Prachtig geschreven boek. Ja. Echt? Gruwelijk ja. overigens, maar prachtig. Ja. Heeft ja. toch ja. ook een prijs gewonnen? Ja. ja, ja, ja, ja, ja dat dat velen zelf, ja. Ja. ja, precies. Goed, uh, straks meer. Eerst nu even het journaal van half vier met Mario Hageman. Radio 1, het NOS-journaal. De gemeente Heerle wil aan het eind van de middag weten... of de appartementen boven winkelcentrum Het Loon veilig zijn. Afgelopen nacht werd besloten tot evacuatie... omdat de veiligheid niet langer kon worden gegarandeerd. Als blijkt dat het appartementengebouw veilig is... kunnen de bewoners nog niet definitief terug. Ze mogen van de gemeente Heerle alleen wat spullen uit hun huis halen. De politie in Leiden is op zoek naar twee mannen... die vanmorgen een koerier hebben overvallen... Een van de overvallers stapte gesminkt als Zwarte Piet... met een wapen bij de bezorger in de auto. Even later liet hij de chauffeur uitstappen... en werden alle pakketjes overgeladen in de wagen van een tweede man. De politie heeft nog met een helikopter naar de overvallers gezocht... maar die zijn tot nu toe spoorloos. In Dalfse zijn alle voorzitters van de FNV-bonden bij elkaar... in een poging uit de crisis binnen de vakbeweging te komen. De FNV is verdeeld door het pensioenakkoord... dat voorzitter Jongerius sloot met het kabinet en de werkgevers. De twee grootste bonden, Abfacabo en FNV-bondgenoten, zijn tegen dat akkoord. Aan het eind van de middag moet duidelijk zijn of de vakbonden met elkaar verder willen... of dat de structuur van de FNV wordt aangepast. Dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Ik wil u nog even melden, voor ik het vergeet... dat wij een, binnenkort een boekenclub gaan starten. Die club die, uh, ja, waar, waarin we met enthousiaste lezers boeken bespreken... die start vanaf februari, is onze planning. En u kunt zich opgeven tot aanstaande maandag. Uh, in die OPIM boekenclub vertellen lezers wat ze van een boek vinden. Dus uh, nou, en alle genres die kunnen voorbij komen, hoor, en alle auteurs. Dus het zal van Adriaan van Nist tot Nicky French gaan... en van Kluun tot Anna Enquist. En hier in Carré zal dan die boekenclub eens per maand aan tafel bijeenkomen. Dus schrijven we dan drie leden van die club aan. Maar we zoeken een pool van zes waaruit we dan kunnen kiezen. En die leden van de boekenclub gaan we ook inzetten... om vragen te stellen aan schrijvers die in Opium te gast zijn. U ontvangt de nieuwste boeken dan als een van de eerste en u hebt de kans uw favoriete schrijver hier te interviewen. Dat kan dus tot 5 december via opium.a... Ik zou zeggen, geef u snel op. Okay. Ik vind het een genot om hem te lezen. Ja, als je ze live ziet, je wordt er gewoon ontzettend blij van. Je gaat steeds van de, van de hoge toppen naar de diepe dalen. Fantastische pianist. Echt allemaal dure onzin. Het is een rust en het is zo mooi gecorrografeerd. Je staat met je open nou. bek te kijken, wat is dit? Avro's Opium. me goed. De recensie. En zo geestig met veel seks. Deze week, klassieke muziek. Klassieke muziek met uh, Roland Kieft. Ik hoor overigens dat uh, Herma Krabbee, de, de vrouw van June, die gaat zich misschien nog wel opgeven voor die boekenclub. twee boeken per week. Dat ja. leest zich helemaal ah, Dat Lijkt me geweldig. Ja. Ja. Ja. opium.afro.nl, geef maar door. Ik zal het zeggen. Of oh, misschien luistert ze wel, dat weet ik niet. Luistert ze? Ik hoop het. Ik, ik, hoop weet het. Niet. ik hoop het ook. In onze wekelijkse recensierubriek Aandacht voor Klassieke Muziek met Roland Kieft, Eindredacteur bij Radio 4 bij de AFRO. Uh, ja, wat, je hebt drie CD's meegedaan, ja. onder andere die, die onuitsprekbare Lika Kusisto... Ja, daar, daar heb ik net zo lang op geoefend als de muzici die op deze cd spelen. Eh, Jan, en dat is uh... cool toch? Uh, die doe ik ook op het eind ook, dan ben ik er een beetje in, zeg maar. Ja. Uh, de eerste cd is een uh, cd genaamd Duetti. Uh, duetten voor countertenor. En een, een countertenor, dat is een volwassen man die uh, gebruik maakt van zijn falsetstem. Dus de, de, de, zeg maar, uh, de kopstem. Mm -hmm. En daardoor in het bereik komt van uh, een, een vrouwelijke alt... Maar daar gaat eigenlijk een nogal gruwelijke episode uit de muziekgeschiedenis achter schuil. Want dat waren oorspronkelijke partijen die voor kastraten ja. euh, waren gemaakt. Ja. En dat is een beetje op de onverklaarbare reden uit de mode geraakte castraten Ergens in de loop van de 20e eeuw. Farinelli, hè? Farinelli, daar ja. heb jij toch in uh, ik gespeeld? Hendel, Hendel heb jij gespeeld. Ja, Hendel. Ja, ik, be, ik, ik, ik reed hier natuurlijk ook een mooie muziek ja. die hij zong. Dus muziek voor castraten. Ja. Farinelli was overigens een van de beroemdste castraten van zijn tijd. Uh, zong aan alle grote hoven, reisde de hele wereld. rond. Maar daar staat natuurlijk een enorme tragiek achter. Mm -hmm. Want dat ging echt over... Jongens die voordat ze in de puberteit kwamen... werden hun testikels uh, werden, uh, verwijderd. En dan bleven die stembanden die bleven, bleven klein. Dat lichaam ontwikkelde zich. Die hoofden bleven ook vrij klein. Dus het waren ook nog een beetje ja, gedrocht. Ja. Maar um, ze hadden daardoor een hele aparte stem. Ze hadden een soort kinderstem. Maar met een enorme kracht. Want het waren volwassen mannen. Uh, uh, en uh, die componisten, Hendel bijvoorbeeld, uh, Jeroen KB speelde Hendel in uh, Farinelli. Die kozen die uh, uh, castraten vanwege de goddelijkheid die er afgingen. Want het was natuurlijk zo'n bijzondere stem, dat je zo hoog en zo krachtig kon zingen. Dat waren dus uh, uh, echt mythologisch, religieuze uh, uh, rollen die vaak werden uitgevoerd. Over, overigens. Uh, Margriet de Moor heeft daar ook nog een boek over geschreven, ja, ja, de zituaus. Ja, ja, klopt. Ja. Overigens de laatste castraat is zo'n beetje in het eind van de 19e eeuw, hm. in de omgeving van de Sexinse Kapel toch weer, uh, is, die, uh, is, is daar uiteindelijk uh, uh, uh, het, woorden, het loodje, <laughs> het loodje ja, gelegd. Ja. Um, een cd met zogenaamde duetto di camera... Uh, oftewel uh, uh, intieme muziek voor twee stemmen. Uh, oorspronkelijk ontstaan bij de zogenaamde academieën of conservationi. Dat waren uh, plekken waar wetenschappers in de 17e, 18e eeuw... wetenschappers en, en religieuze uh, hoge uh, lieden, maar ook uh, kunstenaars... Uh -huh. uh, samenkwamen, aristocraten, om ja. over de kunsten te spreken. En er werd altijd nieuwe muziek voor gecomponeerd... Vaak vocale muziek. En op deze cd dus muziek van een hele ritse Italiaanse barokkomponisten. Bononcini, Mancini, Conti, Porpora, Marcello, Scarlatti. En waar gaan we naar luisteren? Gezongen door deze twee countertenners. En we luisteren naar, een, naar een, een fragment uit een aria van Marcello. Muziek waarbij de hemel langzaam ja, open gaat. Ja, we kijken hier ook uit op een blauwe lucht hier in de zolder van Karen. Prachtig, ja, ja. Maar dus, die countertenner geeft het inderdaad iets magisch mee. Mm. Want je hoort wel dat het geen vrouwenstem is. En het geeft het iets magisch mee. Ja, ja. En wat dat betreft, eigenlijk ongehoord, een, een veel betere vervanger dan de castraat, zou je kunnen zeggen. En muziek dus gezongen door Filip Jaruski. Dat is de grote man eigenlijk van dit moment in de countertenor wereld. En Max Emanuel Sensic. En opmerkelijk is dat. Die die, die, die stijl van zingen en, en, en die kwaliteit van die Town Counter is de laatste 20, 25 jaar onvoorstelbaar voor mm. groter en beter geworden. Mm. Een fantastische cd. Echt, okay. zonder meer hele Met, intieme, prachtige muziek. Uh, Le Zag Florissant, leiding van William Christie. William Mooi ja. ensemble. Ja, ja, Volgende cd. Ja, ik zei het al, um, uh, Hannes Minnaar, uh, als ik erop zou moeten gokken... zou dat mijn uh, man zijn voor de komende 25 jaar als pianist in Nederland. Ja. De man die anderhalf jaar geleden uh, de, uh, een van de grote winnaars is geworden... bij de koningin Elisabeth wedstrijd hè, in Brussel. Mm -hmm. Toch het belangrijkste piano concours wat er bestaat. Ja. Concours is altijd een beetje een gedoe, natuurlijk. Ik moet altijd denken aan Charlie Chaplin. Die deed een keer mee aan een Charlie Chaplin imitatiewedstrijd. <lacht> en hij verloor zeker. En die werd tweede. <lacht> ja, dus je moet het ook een beetje uh, uh, relativeren, denk ik. Maar het is wel. Kijk, hij is daar komen drijven. En dat is voor Nederlandse begrippen ongehoord. Want er was nooit en nog nooit in Nederland bij dat grote, die grote wedstrijd, die enorme, magische grote wedstrijd, in dat instituut in Brussel zo hoog kwam. En van hem nu zijn debuut-cd verschenen... met muziek van Rachmaninoff en Ravel. Dat tekent hem eigenlijk wel een beetje. Want het, Ra Rachmaninoff en Ravel waren tijdgenoten. Maar never the two, the two will meet. Want geen grotere werelden van verschil... dan ja. juist Rachmaninoff, die zeg maar de laatste 19e-eeuwse componist was. En Ravel, die een van ja. de eerste 20e-eeuwse ja. ja, ja, muziek was. Ja. En toch waren ze bijna eh, tijdgenoten. En gaat dat goed samen op een cd? Want dat, nou, dat het is opmerkelijk dat hij dat dus doet. Eh, van de hij heeft gekozen voor de eerste pianosonate van Rachmaninoff. En dan heb je meteen een van de... Het allermoeilijkste, uh, uh, uh, niet alleen qua techniek, maar ook qua muzikale taal. Ja. Een van de moeilijkste stukken die je zou kunnen kiezen. Uh -huh. En uh, hij heeft ook uh, gekozen voor muziek uh, van, van Ravel, de ja. Sonatine en de Miroir. De, en wat, de luisteren, wat gaan we naar luisteren? Laten, laten we even luisteren naar een van de delen uit Miroir. <tap> Ik zou Rachman niet of gevonden hebben om dit op, uh, op één CD met, met hem aan te doen? Ja, Rachman heeft ja. een stuk. Nou ja, wordt... Ik hoorde laatst iemand zeggen, dat is toch een beetje luxe bordeelmuziek. Nou, dan zou ik toch maar weer eens vaker naar een bordeel moeten hè, om dat te horen. Ja. Um, ik, ik hou ongelooflijk van Rachmaninov. Dit is overigens absoluut zijn me, meest verdiepte muziek. Maar de muziek die je nu hoorde was van Ravel. Hè? Ja, ja, ja, ja. De, de, de, de Alborado del Gracioso ja. uit uh, Miroir. Uh, en wat je hoort bij Minnaar is die sensualiteit en die verleiding. Speels, heel he? speels. Ja, maar, ja. ja precies. En het, het, is een, het is een bijzondere jongen. Ook als je hem als je meemaakt. Uh, uh, het is een beetje waar dat grensgebied tussen naïviteit en wijsheid... weet je, is, is hij nou naïever dan ik of is hij juist wijzer dan ik? Is echt een bijzondere, bijzondere man, echt een bijzondere man. We gaan naar de derde cd, ja. dat is van die... die uh, dat komt ja. Nu moet ik even heel goed constateren, Ilka Kursisto. En dat is een uh, Finse, uh, Finse componist. Uh, ik, ik mag me gelukkig prijzen. Af en toe verschijnen er cd's op mijn bureau van componisten die ik helemaal niet ken. Ja. Dat gedurende 36 uur geleden. En ik ben naar die muziek gaan luisteren. Orkestwerken van deze man een symfonie, een vioolconcert. En nog een extra, en nog, een, nog een werk. En uh, hij is bijzonder. Uh, hij zal tegen de tachtig zijn ongeveer. Maar het lijkt alsof de laatste honderd jaar klassieke muziekontwikkeling... Uh, uh, moderne, moderne tijd volledig aan hem voorbij zijn gegaan. En hij kiest ook echt een... En dat vind ik fascinerend. Hij kiest ervoor, hij zegt letterlijk over zijn muziek... ik sta het mij toe om muziek te componeren die ik mooi vind. Hmm. En dat, daar ligt al wat polemiek in. Hè? Namelijk, hij, gaat niet, hij, hij hoeft geen deel uit te maken... van het soms wat naar binnen gerichte discours over moderne muziek. Hij zegt, ik maak muziek. Hij componeert alleen maar in opdracht. Hij zei, ik wil weten wie het speelt, ik wil weten voor welke gelegenheid, ik wil weten in welke zaal. Ah, en dan ga ik het daarop maken. Het is een beetje zoals als, als je als meubelmaker een kast maakt voor iemand en zegt u heel een veel. Functioneel, toegepaste kunst, wat ja, ja. dat betreft. Ja, ja. Het is echt heel functioneel. En het is, het is muziek waar. Ja, ja, absoluut kwaliteit. En ja, het is wel bijzonder. Symfonie nummer 1. Het heb is dit die symfonie nummer 1 over? Dat is de ja, ja, ja. eerste deel. Ja, ja. Hij, hij ja. zei van ja, ja, ik was een beetje zomerse bui. Dus nog voordat er tien, minuten t, tien maten voorbij waren, had er al ko Koekoek geklonken. Ko -koek. En ja. ja. hij, hij componeert voor nu, hij componeert helemaal niet voor de geschiedenis. Hij componeert voor ja. nu voor de mensen die. Ik zie overigens dat hij zijn familie ook behoorlijk aan het werk eh, helpt. Want ja. uh, Pekka speelt viool. En uh, de, de dirigent, dat is Jaco. Ja, Koest Ja, ik zeg nog een keer op dat Ja, Maar als zijn zoon, dan hebben ze dezelfde achternaam. Dus dat hoef ik niet nog. Staat er een vioolconcert op. Hij ging naar een van zijn zoons hij zei van. Ja, je gaat een videoconcert componeren, maar wat voor soort videoconcert bestaat er eigenlijk nog niet? Dus ik vind het toch wel een leuke man, eigenlijk. Oké, okay, goed, dankjewel. De drie CD-titels, we zetten ze op, uh, op onze site. En uh, volgende week ben je weer bij onze speciale jubileum-uitzending uh, Opium Radio 20 jaar. Roland Kiest, dankjewel. Dit is Opium. Elke week live muziek in Oopje. Ik zei al, het is een wereldband. Het is ook gewoon de wereldband. Uh, Rogier Bosman, die zit hier aan tafel. Ik, ik, ik hoorde, jij speelt Fili daar. Ja, ja. Dat vind ik zo ja. te gek. Dat is echt zo'n oud uh, elektrisch pianootje... waar, waar Ramse Shaffi ook op speelde destijds. Ik ben uh, zeer trots erop. Ja. Ik heb er twee zelfs. Doe maar. Uh, een oud Philips-orgeltje is het. Ja. Ze worden steeds populairder. Is dat zo? <laughs> ja. ja. Hoe komt ah, dat, Wij de, waren de eerste. Nee, um, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het... Die dingen die werden soort van op straat gezet. Van ja, dat is allemaal niks en daar heb je niks aan. Je kunt er niks mee. Ze nee. dus klinken te gek. We hebben laatst in het concertgebouw met Ellen en Damme gespeeld. En dan ook in het orgeltje, het toneel opgedragen ge... <laughs> op en gespeeld. Dus echt, het klinkt. Prima. Het ja. is echt heel erg bruikbaar. Ja, Vreedstroom waarschijnlijk. maar dat is Geen een... flauw idee. Nee, geen idee nee. goed, de wereldband, dat, dat klinkt heel breed. Net wat, je, wat jullie speelden was een soort klesmerachtige uh, achtergrond. Nou, ja, een soort Balkan, uh, Balkan, Balkan uh, balkanpotpourri. Uh, uh, ja. wat, wat, wat, wat speel je nog meer? Want je kunt alle kanten op natuurlijk. Ja, we kunnen alle kanten op. Ik moet eerlijk bekennen dat wij de naam eigenlijk... meer uit de grootheidswaanzin hebben dan uit wereldmuziekwaanzin. Uh, wij vinden onszelf gewoon heel goed. Nee, ja. Maar uh, de, de naam is... Vrij belachelijk, natuurlijk, in die zin. Maar um, uh, wij zijn echt zo'n stijle band. En, uh, en, uh, en dus wij proberen zoveel mogelijk stijlen en vormen en dingen, weet ik het allemaal, door elkaar te mengen. Hmm. of samen te voegen. En meerdere of te... disciplines ja, ook. En danseressen ja, zeker. doen mee. In dit geval, danseressen. We hadden natuurlijk zelf altijd dat we zoveel mogelijk instrumentarium meenamen. Maar de ja. vorige show was het dan in één show rond de 100 of zo. En, en bij deze show zijn het er iets minder 40, 45 instrumenten... zo'n beetje telden we laatst. En dus nu drie danseressen. Ja, die... Minder instrumenten, meer danseressen. Ja. Is dat ook een trend die doorzit? Wordt het steeds nou, drukker op het podium? Of? Uh, het wordt bij ons per definitie altijd steeds drukker op het podium. Hoe komt dat? Uh, allebei, nou Omdat we steeds meer willen. Maar het is wel zo dat het, we, we trappen erg veel lol met die muziek... en we zijn daar erg druk mee bezig om daar grappige dingen mee uit te halen. Maar er is zat plek voor moois ook. Dat moet ik wel zeggen. Maar we hadden nu heel erg zin om een keer met drie dansers... of met een aantal danseressen aan de slag te gaan. <lacht> en in dit geval drie. Net, dat ja. leek ons leuk om een dansvoorstelling te ja, maken. En dus, en, levert dat ook een bijzondere chemie op? Om ja, er heel erg. Nou, het podium te hebben. Ik denk dat dat vooral komt omdat wij natuurlijk altijd al de ambitie hadden... om los van dat wij allemaal gewoon muzikanten zijn... maar om daar uh, om, om al daar een beetje buiten te treden. En heel, ja. Wij spelen in theater. Ja. Dus altijd een theatrale voorstelling te hebben... en met goede regisseurs te werken en dat goed in elkaar te zetten. Ja. Hebben wij nu drie danseressen die ook andere ambities erbij hebben. Dus die heel erg graag mee willen zingen. Zoals we net hoorden met Kinga. En dat mag allemaal. Ja. En dat mag allemaal. Ja. Heel graag. Ja. Ja. Goed, uh, je, je gaat samen met de band nu nog één uh, nummer doen. Dat heet 'Some Days You Gotta Dance'. Uh, dan uh, kondig ik alvast even aan dat de theatervoorstelling op 20 december in Houten te zien is van de wereldband. De drie dagen erna in de kleine komedie hier in Amsterdam. En kijk voor meer informatie en kaartverkoop op de officiële site www.uitraardewereldband.nl. De wereldband. 5 to five on friday we were all getting ready to go then the bossman started speaking and his veins were beginning to show he said you and you come with me 'cause you're gonna have to stay mine was jumping and i was something i had to get away some days you gotta dance, down Live it away Every time When the world doesn't make no sense And you're feeling just, just a little, little too bad. you gotta lose loosen up those chains and dance And I was talking with my baby Over a small glass of tea She asked a load of questions She said How do you feel about me? Well Mind was aching and I was raising, but the words just wouldn't come. There was only one thing left to do. I feel it coming home. Some days you gotta dance, Live it up when you get the chance. Op het is niet einde van de wereldwind. Nee, nee, het is niet op het einde, alleen van het nummer. Um, volgende week opent schilder en acteur Jeroen Krabé... een expositie De Ondergang van Abraham Reis in het Duitse Osnabrück. Daarin zijn uh, negen grote werken te zien... die het leven van zijn Joodse grootvader van moeders kant verbeelden. Dat leven eindigde in het verdieningingskamp Sobibor. De tentoonstelling was eerder te zien in Zwolle in Museum de Fundatie... nu dan in, in, uh, in Duitsland. Het, het leven van je grootvader, ik, ja. mag jij zeggen, ja, ja, ja. In, in negen werken, verbeeld... Wel, welke uh, ja, momenten in dat leven ja. heb je gekozen? Ja, dat was het moeilijkste. Ja. omdat uh, Ik wist wat het laatste beeld moest zijn, namelijk ja. zijn dood. Maar om dan terug te gaan en dan te kiezen uh, waar je eigenlijk begint... ik was begonnen met zes schilderijen. En toen werden dat er opeens acht. En toen ik die af had, toen wist ik dat ik er nog één miste... helemaal aan het begin. En dat is hoe die was toen hij een twintigjarige... Een jonge man was in mm. de kracht van zijn leven. En ja. dat is eigenlijk dat is het enige schilderij wat ook um, rechtop staand is. De anderen zijn allemaal liggend, is zijn horizontaal. En dit was een verticaal schilderij. En dat is bijna dat je zegt. er was eens. Zoals je in een vertelling begint. Bijna een sprookje. Ja, nou ja, er was eens. Een man mm. En dan ga je het verhaal vertellen. Ja, ja, ja. Uh, dat laatste schilderij, ja. ik, ik, ik dacht eigenlijk dat dat het laatste was wat je gemaakt... dat ik je daar het meeste tegenop zou zien, maar dat is niet zo. Nee, Nou, dat, dat dacht ik dat het het laatste zou zijn. En daar zag ik enorm tegenop. En uh, toen dat af was en ik ze dus kon zien... toen dacht ik, maar ik mis eigenlijk een schilderij... waar nog niet een grote donkere zwarte wolk boven hangt. Uh, figuurlijk gesproken. Hm. En iets waarbij je nog denkt, god, wat leuk. Was het een leuke man eigenlijk? En, oh, er gaat iets met hem gebeuren. En het loopt verschrikkelijk af met hem. Dus eh, ik had het nodig. Ik had ja. het gewoon nodig ja. om, o, o, ook als laatste schilderij... om een beetje, ja, toch positief, uh, positief te beginnen en te eindigen. Ja. Ja. was het een leuke man? Want wat wist je van? Want... Ja, dat heb ik begrepen. Nou ja, mijn moeder, die... die kijk, het was natuurlijk slechts een portret... Uh, op de kast stond een portret van hem en andere familieleden die vermoord waren. En ik wist dus niet wie hij was. Maar de, de, de informatie die mijn moeder eigenlijk mondjesmaat maar gaf... want ze praten eigenlijk liever niet over die periode uh, van de Tweede Wereldoorlog... Um, daar kwam een buitengewoon leuk iemand uit. En iemand die geboren was hier in Amsterdam. Eigenlijk in, in armoe geboren in een familie van acht kinderen... en zonder een cent in de oude jodenbuurt in Amsterdam. Zichzelf eruit heeft gewerkt, intelligent was, talen heeft geleerd... uiteindelijk diamantair is geworden en een man van aanzien... en geld heeft verdiend. En op het moment dat het hem eigenlijk heel erg goed ging kwam de Amerikaanse beurskracht in 1929... en aangezien hij al zijn geld belegd had in Amerikaanse aandelen... was hij van de een op de andere dag straatarm. En hebben mijn moeder en haar zusje, die toen jonge meisjes waren... net van school, uh, die hebben eigenlijk gezin draaiende kunnen houden. En het feit dat hij geen geld had, betekende dat toen hij onder moest duiken... daar was geen geld voor. Hm. Daar moest je geld voor hebben. En dat is eigenlijk, heeft zijn dood betekend. Ja. Uh, mijn moeder was getrouwd met een niet-Jood, mijn vader, waardoor zij heeft kunnen blijven. en De rest van de familie is uitgemoord. Ja, ja. Hoe is dat, dat nieuws dat, dat hij het niet had overleefd? Hoe is dat ooit bij de familie aangekomen of terechtgekomen? Ja, ja nou er is een, een, een aangetrouwd nichtje van mijn moeder, die heeft het overleefd. En onder andere zelfs Sobibor heeft ze overleefd, net zoals Jules Schelvis. zijn maar heel weinig mensen die het overleefd hebben. Uh, en die kwam natuurlijk ook met verhalen terug. En toen hmm. was het wel duidelijk wat er gebeurd was. Ja, ja. Wa waarom vond je het belangrijk om, om die periode te, te ja, schilderen? Is het ja, een soort hommage aan, aan, ja, aan ik, opa? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Uh, het is wel zo dat ik dacht, je, je moet zo'n naam terugbrengen. Want dan als iemand hem weer uitwerkt, jij sprak hem nu net uit... dan hmm. leeft hij weer, of tenminste, dan is hij niet voor niets verdwenen. Ja. En eigenlijk, de, de echte aanleiding was het uh, Demjanjuk-proces in München... Het Sobibor-proces. Ja, ja. En ik vond dat de, dat de getuigen daar, onder andere Jules Schalvis... Uh, zo schandelijk behandeld werden. Alsof zij de misdadigers waren die onwaarheden verkondigden. Terwijl de moeite die ze zelfs moesten hebben om gewoon te vertellen wat hen was overkomen. Ik, ik vond dat ze zo geschoffeerd werden. En toen dacht ik. Want ik heb erover gedacht om, om nebenkleger te worden. Dus een, ook een aanklager. Dat kan mm -hmm. in, de Duitse, uh, in het Duitse recht. Uh, daar heb ik van afgezien omdat ik het te druk had. Ik dacht, dat kan ik niet doen. En dat proces heeft ook meer dan een jaar geduurd. Maar uh, toen dacht ik, ik moet er iets mee doen. En toen ben ik erover gaan nadenken. En toen heb ik hele kleine, hele kleine tekeningetjes gemaakt. Het zijn nu uiteindelijk hele grote doeken geworden. Maar ik heb bijna een, een soort van... Mm. Ja, een filmische benadering bijna. Dat ik dacht, dat moet ik laten zien. En dat moet ik laten zien. Dat wat je, zoals je een film opzet bijna. Mm. Maar ja, tussen droom en daad staan wet in de weg, zoals ja, je weet. Praktische ja, praktische ja, ja, Dus het was, het was verdomde moeilijk. Ik heb me opgesloten in mijn atelier. Het was niet de vrolijkste periode. Nee. nee. <laughs> maar je, je wist ook, ik kom hier niet uit voordat het klaar is. Ja, nou ja, dat, dat had ik mezelf uh, gesteld. En, en gelukkig, er was ook uh, Ralf Keuning, de directeur van Zwolle... die van ik, min Ja, van de fundatie, ja. die ik min of meer uh, verteld had wat ik van plan was... Die, was op een afstand, want ik liet het dan niemand zien, maar die was op een afstand heel uh, ja, supportive bijna. En belde die en hoe is het ermee en hoe gaat het en zo. Maar ja. ik, werd, ik werd het de dag. zonder da da Somber er, ervan. Ja, da da daar zijn ze te zien geweest in de film. 36.000 bezoekers Ja, de of Dat is succes? veel. Ja. Nou ja, en ik wilde heel graag dat het eigenlijk ging reizen. En ik wilde heel graag dat het naar Duitsland ging. Dat waarom? Ralf ook. Ja, waarom? Waarom denk je? Uh, nee, nee, maar... Nou ja, omdat de vertelling. Zoals die daar aanschouwelijk is gemaakt en het gaat om één iemand. Het gaat niet om zes miljoen doden. het gaat om één iemand. Die leer je kennen, die volg je en je ziet wat ermee gebeurd is. En daardoor heb je een ingang tot het werkelijke drama. Zoals je door het dagboek van Anne Frank ingang hebt in dat drama... omdat je dat begrijpt via hmm. één iemand. En ik vind dat de, dat de, de nieuwe generatie Duitsers, de, de kinderen van nu... en ook hun, hun ouders wel... Dat zijn hele bijzondere mensen die, die, die willen leven met hun verleden. En die willen, het ook, willen ermee geconfronteerd worden, willen erover praten. En eh, ik hoop dus dat heel veel kinderen er naartoe gaan... en dat er dan een discussie op gang komt over waarom dat dan was... en hoe dat dan zat. Hmm. Dat, ja, ik hoop dat ik dat kan bereiken daarmee. Roland Kief, wil ik iets vragen? Alle, alle foto's of, of verhalen die ik zie van, van, van het Joodse leven van voor de oorlog... Hè? Ja. hier aan de achterkant van Carré eigenlijk... Zeker. En uh, zelfs uh, juist als het om hele vrolijke tafereelen gaat... familieleven beklemt het me gigantisch. Omdat, ja, je, we, we ja weten je weet wat, wat er dat, gebeurt. Hoe nou dus ja, is je die ook tableaus, zo. die beginjaren maken... zonder dat, dat er toch niet ook, ook jouw ja. geest overheen hangt... Nou nee, wat ik gedaan heb met het eerste schilderij... ik heb namelijk, er zit een, een soort van... het is wel zichtbaar, maar het is een soort geheim heb ik daarin gemaakt. Waardoor je wel ziet dat er een drama aankomt. Ik heb namelijk uh, de figuur van mijn grootvader heb ik in houtskool gelaten... omdat ik wilde aangeven dat je kan het uitvegen... en dan blijft er toch nog zijn silhouet staan, dus Aha. hij is er geweest. Ja. En het is iemand die uh, uh, bijna... Terugkomt in een reële setting om zijn verhaal te vertellen. En wat ik al nou gedaan heb in het allereerste schilderij, dat is zit hij in een bos. En in dat bos staat één in houtskool getekende berg. En die berg die gaat laan, later in de schilderijen speelt hij een enorme rol. De berkenbomen. Omdat de berkenbomen voor mij staan voor Heimwee en en Russische steppen en Poolse steppen. En daarbij uh, in de buurt van Auschwitz staan ook ontzettend veel berken. Dus het, die spelen een rol. En dan helemaal in het in allereerste schilderij zit dus bijna in het geheim... Het één boom bijna. die ook ja. er eigenlijk niet mag zijn. Mooi. Mm -hmm. Ja. Maar ja, ik hoop dat die de, de bedoeling is dat het, dat het verder gaat reizen in Duitsland. En de bedoeling is dat het ook een keertje in Amsterdam te zien uh, dat, zal zijn. Zijn daar plannen voor? Jawel, er zijn plannen voor. Ik ben in gesprek met het Joods Historisch Museum. Uh, maar er moet natuurlijk een plek worden gevonden. Mm. Want het is hartstikke groot. Ja. En het is veel. Negen is... grote doeken. Ja, het is gigantisch. Ja. En je moet er echt een goede plek voor hebben. Maar we zijn in gesprek. En ik neem aan dat het wel daarvan zal komen. Ja. Want het Vol hoort hier. Volgende week, zaterdag, de opening in Osnabrück. Je bent daar ja. zelf ook. Je wordt ook ja. geïnterviewd. Oh, vreselijk. In het ja. Duits. Ja. Dan spreek ik wat Duits, maar ik, ik zie er enorm veel. Als je Hendel kunt, dan kun je dat. Ja, de nee, Hendel heb ik in Frans gespeeld. Nee. Ja, goed. Sterkte dan uh, volgende dankjewel, week? Sowieso. Het is een, toch een beladen. Uh, ja, nou, ik vind leger. het ook wel zwaar. Ik vind ja. het ook wel moeilijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dank je wel dat je er was. Niet te danken. Jeroen Krabbe. Volgende week, dan, dus in Osnabrück, de opening van de tentoonstelling De Untergang des Abraham Reis. Uh, die daar tot 26 februari 2012 in het Felix Noesbaum House te zien zal zijn. Tot zo, nationaal van 4 uur. Kan rond Schiphol vergassen of afknallen? Is dat nou echt nodig? Nee. Vroege Vogels presenteert een alternatief. Een oord. zo klonk het vrouwger in de stroten. In het lied van de Eems horen we van schrijfster Aafke Steenhuis... waarom de rivier zowel schoon als smerig is. Ja, luister. Ik ga jullie wat vertellen vandaag over recycling. Maar niet zomaar recycling. De recycling van balpennen...